Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mensen die op straat getuigen zijn van een ruzie of vechtpartij... grijpen wel degelijk in om te voorkomen dat de boel uit de hand loopt. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit nieuw onderzoek. De onderzoekers bekeken daarvoor camerabeelden van honderden ruzies. In bijna alle gevallen grepen omstanders in. De conclusie is opvallend. Psychologen gaan er al jaren van uit dat voorbijgangers dat niet doen. Er zit nog wel een verschil tussen het soort geweld bij gewapende overvallen... en ruzies tussen stelletjes komen omstanders niet snel in actie. Kinderen die niet zijn ingeënt tegen mazelen zijn in een voorstad van New York niet meer welkom in openbare gebouwen. In scholen, winkelcentra en andere gebouwen mogen ze niet naar binnen. Het gemeentebestuur van de voorstad Rockwell wil op die manier iets doen tegen de mazelenepidemie die is uitgebroken. In Rockwell zijn al zeker 153 gevallen van mazelen gemeld. De epidemie begon binnen de orthodox-joodse gemeenschap en verspreidde zich ook naar streng christelijke milieus. Het nieuwe bevolkingsonderzoek naar darmkanker is een groot succes, zegt het RIVM. Er wordt meer darmkanker opgespoord en er doen meer mensen aan mee dan verwacht. Sinds 2014 nodigt het RIVM mensen uit om ontlasting op te sturen voor onderzoek. De eerste jaren hebben bijna 4 miljoen mensen dat gedaan. Bij bijna 4 op de 1000 mensen werd darmkanker ontdekt. De schade bij banken door phishing is het afgelopen jaar bijna verviervoudigd. Volgens de betaalvereniging Nederland, de branchevereniging voor het betalingsverkeer, liep de schade op van een miljoen euro in 2017 naar bijna vier miljoen vorig jaar. De fraudeurs weten steeds beter hoe ze het vertrouwen van hun slachtoffers moeten winnen. En ze gebruiken niet alleen e-mail, maar ook steeds vaker WhatsApp, sms'jes, Facebook en Instagram. Het weer nog, wolkenvelden en ook zon. In het noordoosten en oosten kan wat regen vallen en het wordt 10 tot 13 graden. Morgen en vrijdag rustig en droog met nu en dan zon en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 25 kilometer file in Noord-Holland. Inmiddels is het ook wat drukker geworden op de Ring van Amsterdam. Want op de A10, de Ring Noord, richting de Koentunnel staat nu 3 kilometer file tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens. De extra reistijd is 10 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bos moet je ook rekening houden met 10 minuten tijdverlies tussen Breukelen en Utrecht. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen een kleine 10 minuten oponthoud nog tussen Bad Oevedorp en Afrit AMC.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 Voort heeft het. Yeah, sure no in the dark. www.zfmzandvoort.nl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 It's <laughs> number